Maar eerst, Hille Jansen, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Um, ben je nogal teleurgesteld gisteren? Uh, nee, ik had het eigenlijk al verwacht. Ja? En, uh, ja? en ik heb het ook tegen alle kunstenaars gezegd, want die komen die gigantische beelden brengen. <coughs> en dan hebben we alvast maar van iedereen een filmpje gemaakt met hun installatie, weet je wel. Dat we toch 21 januari iets kunnen laten zien van een opening. Hoe, uh, hoe ga je dat doen, die opening? Uh, digitaal. Dus dan maken we een kort filmpje. Uh, we gaan niet alles laten zien, want dan hoeven de mensen niet meer naar het museum. Maar dan hebben we toch iets om naartoe te leven. Ik zorg dat 21 januari alles klaar staat. Nou en dan uh, hopen we dat we snel open mogen. Ja, als ik het uh, gisteren meegeluisterd heb, dan zou dat 25, 26 januari uh, kunnen gebeuren. Uh, dat hopen ja, we natuurlijk ja, met z'n allen. Kan ik, ja, daar kan ik mee leven. En, ja. Het kan ook nog, nog heel eventjes uh, wat langer duren. Maar ja, ik vind het wel een prettig idee dat we gewoon klaar zijn. Op het moment dat ja. het mag, doen we alleen maar de deur open. Ja, dan dat, uh, klaar. <laughs> dat ja. lijkt me duidelijk. En de uh, normale tijd zou zijn van 21 januari tot? Eind juni. Juni. Dus ja, het gaat heel lang duren. Ik vind het eigenlijk te vergelijken met de zandsculptuur. <hums> um, het zijn hele grote beelden in het museum. Echt van zulk mooi niveau. En dan maken we de combinatie met buiten. En de, de buitenpanelen en de buitenbeeldroute. Met de beelden van Kees van Kaan en Charlotte van Parland en Nelklaassen. Dus het is eigenlijk ook een beetje bewust maken van mensen. Kijk eens hoeveel mooie dingen we in Zandvoort hebben. Maak een wandeling en ga... Aan de hand van dat boekje, want er staan allemaal verhalen bij, ja. uitleg over de kunstenaar, dat je, dat je, ja, het is gewoon een cultureel aanbod. Het kost niks, hè? Ja, wij hebben in Zandvoort vele beelden buiten en binnen en ja. uh, uh, er komen ook uh, verkleinde beeldjes boven in het museum, heb ik begrepen. Klopt. Um, die uh, route, kan ik die de 21ste bij jullie krijgen, of de 25ste? Nou, die staat nu al online. Oké. Okay. Bij het Zandvoortsmuseum, bij Buitenwandelingen, kun je die al uh, downloaden. Maar dat is natuurlijk niet zo'n ding dat je in je hand hebt met plaatjes en uh, een platte grond. Dan moet je hem gewoon op je telefoontje lezen. Oké, okay, en dan, uh, dan loop je door Zandvoort heen? Ja. Uh, er zijn ook een aantal kunstenaars die niet uit Zandvoort komen, uh, Je bedoelt uh, in het museum of buiten? In het museum. In het museum, nee, die komen bijna allemaal van buitenaf. Uh, alleen Marlene Scherps komt uit Zandvoort... want ik wilde wel één lokale kunstenaar erbij. En uh, voor de rest komt uit uh, Arnhem, Rotterdam. Uh, mm. Ik heb deze mensen gespot... Uh, tijdens een hele grote buitententoonstelling in Zwolle, Anninga Hof, En ik was zo onder de indruk en dat kwam... ik, ik zag een hertje... En dat stond op een sokkel. En dat hertje dat was, dat had op zijn rug allemaal kleine huisjes. Dacht, dit past zo goed bij Zandvoort. En overal waar je komt liggen hertenkeutels. Ja. Die herten lopen gewoon door de bebouwde kom. Nu halen we dat hert met al die huisjes op zijn rug. Ga hier naartoe. Oké, okay, nou dat... Uh, ik ben zeer benieuwd. En ik hoop ook uh, dat wij uh, de 25e met z'n allen naar binnen mogen. Uh, informatie over... Alles wat er te doen staat, hè? binnen, buiten, panelen op de Badhuisplein, is te vinden op jullie website? Ja, ja. Okay. Is... www.zandvoortsmuseum.nl We hebben ook een kunstenaarspagina gemaakt. Dus per kunstenaar, uh, wat hebben ze meegenomen, waar komen ze vandaan? Uh, daar staat dan ook bij de keizerskade die eind januari geopend wordt op het Badhuisplein. Ja, dat is natuurlijk de beeldhouder van Zandvoorts. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat er genoeg te doen en te zien is. Nou, ja, dat denk ik ook. Ik ben nogmaals, ik ben zeer benieuwd. En ik hoop ook dat een aantal Zandvoorts... en zeker mensen uh, buiten Zandvoort uh, benieuwd zijn naar uh, deze tentoonstelling. Ik hoop samen met jou dat je de 25e open mag... En ja. ik uh, wens je dan alvast veel plezier met de voorbereidingen en uh, met de tentoonstelling. Het gaat helemaal lukken. Het okay. is keihard werken, maar het wordt super mooi. Oké, okay, dankjewel voor het gesprek. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Belle weekend. Ja, jij ook. Doei. Dankjewel.